In Papua New Guinea heeft de politie elf gevangenen doodgeschoten na een gevangenisuitbraak. Zeventien gedetineerden raakten gewond. De uitbraak was in een gevangenis in de tweede stad van het land. Volgens een lokaal televisiestation op het eiland hadden ruim dertig gevangenen twee bewakers aangevallen om te kunnen ontsnappen. De zeventien gewonde gevangenen zijn teruggebracht naar de cel. Het is nog niet duidelijk of er nog voortvluchtigen rondlopen. Turkije heeft twee journalisten van een oppositiekrant vrijgelaten. Ze waren in november opgepakt vanwege een artikel over wapensmokkel... van de Turkse geheime dienst aan strijders in Syrië. Het Constitutionele Hof in Turkije had gisteren al bevolen... dat de journalisten vrij moesten komen. Het Openbaar Ministerie eiste dat de twee levenslang zouden krijgen... onder meer voor pogingen tot het omverwerpen van de staat. President Erdogan heeft de druk op Turkse nieuwsmedia flink opgevoerd. Vorig jaar zijn er tientallen invallen gedaan op redacties. Een inwoner van Rewijk heeft zijn huis vol mest gepompt om krakers te verjagen. Het huis zou worden gesloopt, meldt Omroep West. De man had al maanden ruzie met de krakers. Ze waren al eens uit het huis gezet, maar on onlangs kwamen ze terug. Om definitief van de krakers af te komen, pompte de eigenaar met een giertank mes naar binnen en boorde hij gaten in het dak.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren, Watertoren Sport. Gepresenteerd door Henny Ruekert. Ik zeg het nog maar even, we praten met uh, Henny Ruekert. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag? Met vandaag mevrouw Badminton. Zo mag ik haar wel noemen, Francine van der Aar. Moeder van zeer talentvolle kinderen. Daar gaan we natuurlijk ook uitgebreid over praten. En we draaien vandaag de muziek van Francine. En we beginnen met Beyoncé, want dat is een keuze van haar. Hier komt die Crazy in Love. Dit is Beyoncé en dat was de opening in uh, de Watertoren Sport. Deze vrijdagmorgen met als gast Francine van der Aar. Moeder van drie kinderen die in de sport, de badmintonsport actief zijn. Maar ze is het zelf ook nog steeds. Het is, uh, deze muziek had je met een speciale reden gekozen. Ja, klopt. Dit nummer uh, had Imke zelf gekozen. Want voordat ze altijd gaat spelen doet ze altijd uh, de voorbereiding met een warming-up. Zet ze altijd de koptelefoon op en dan... Uh, het warming up doen. En dit was een van de liedjes die daarop staat. Dus ik had dan haar gevraagd uh, welke muziek uh, voor jou een betekenis. Toen gaf ze dit nummer door. Dus vandaar. Ik vond het vreselijk. Maar het zal wel helpen. <laughs> want het gaat goed met haar. Hè? Ja, absoluut. Jij hebt een gezin dat bestaat alleen maar uit badminton. Heb ik de indruk. Ja, bijna wel. We hebben drie kinderen. Ik ben met Martin uh, getrouwd trouwens. We hebben drie kinderen. Imke die is pas 18 geworden. En een tweeling van 14. Uh, Wessel en Brechtje. En uh, ja, vroeger veel andere sporten gedaan. Maar op een gegeven moment we hebben we altijd gezegd... je moet doen wat je leuk vindt. En toen bleek het dat ze alle drie badminton leuk vonden. Dus ja. vandaar. Imke is, denk ik, op het ogenblik de meest bekende. Dat komt ook door een groot stuk in de Telegraaf... en een stuk in het Algemeen Dagblad... toen ze Nederlands kampioen werd met de ploeg. Ja, dat klopt. Uh, 13 februari is ze met van Zundert Velo uh, in Wateringen... waarbij ze speelt, zijn ze landskampioen van Nederland geworden. En dan hebben ze ook daar nog uh, aandacht aan... Geschonken en ook in diverse bladen gestaan. Zij mochten het weer onder het punt maken met de partner Rickert. Dat is super. En sinds kort, uh, ja, ze zit al langer bij Talentboek. Dat is een heel mooie forum. Dat uh, talenten, zeg maar, die heel veel zelf moeten betalen. en ook niet bij de uh, kernsporten zitten van het NOZ en de Dus echt bijna alles moeten betalen. En daar biedt uh, Talentboek uh, een platform voor. En daar is ze uh, deze week gekozen door Talent van de Week. Dus daar hebben ze veel aandacht voor wat leuk, hè? Ja, dat is ja, super. Ze is er niet. Ze, ze komt vandaag weer terug van een trainingskamp. Waar was ze deze keer? Nou, deze keer was ze in Frankrijk, in Straatsburg. Ze hebben ze allemaal zelf geregeld, want ze heeft vakantie. En volgende week is een heel groot internationaal toernooi... waar de wereldtop uh, onder 19 aan meedoet. En daar mixen met een Franse speler, Mathieu. En ze hebben zelf geregeld uh, dat ze daar deze week is gaan trainen met hem. En volgende week, dan heb je het over Haarlem. Ja, klopt. in Haarlem is de Dutch junior... Het is een heel groot uh, toernooi. echt met toppers ook uit uh, Japan, Korea, Maleisië, Chinese, Taipei, zeg Maar echt de Aziatische top, maar ook top van uh, Europa. Zoals Engeland en Duitsland en Spanje en natuurlijk Nederland, die spelen daar ook. Ja, en dan mag ze weer gaan kijken hoe ver ze gaat komen en uh, punten verzamelen voor uh, de ranking. Want daar is ze momenteel echt heel druk mee bezig. Unieke kansen ook voor je. Ons Nederlanders om eens kennis te maken met de top van de wereld in het badminton. Ja. Hè? Het is in de Duinwijkhal. Wanneer? Het is vanaf woensdag. Het is uh, badmintonpad 1 in Haarlem. Dat is schuin tegenover uh, de Schaatsbaan. En het is super leuk. De entree is ook gewoon gratis. Dus je kan ook gewoon de sfeer proeven. Het is woensdag uit mijn hoofd uh, vanaf 12 uur tot uh, 9 uur s avonds. En donderdag tot en met zondag is het gewoon van 10 uur s morgens tot s avonds. Nou, iedereen naar de Duinwijkhal volgende week... Ja. om de top van de wereld te zien in het badminton. En in ieder geval te kijken naar Iemke van der Aar. Ja, Nederlands kampioen en ja. eigenlijk een van de grootste talenten... op weg naar de Olympische Spelen van welk jaar? Ja, ze denken dat het 2024 gaat worden. hoop wel 2020, maar ja, in Nederland zijn er uh, hele strenge eisen... als je vergelijkt met andere landen. Je moet echt bij de top uh, ja, toch wel 10, 12 van de wereld zitten... En ja, wil je een reële kans maken, moet je dus verplichte toernooien gaan spelen. Want je moet punten hebben voor de ranking. Ja, en dat kost echt een heleboel geld. En uh, ja, omdat je echt alles zelf moet betalen. Zelfs tot trainen op Papendal of met academies. Of ja, reiskosten, overnachtingen. Dus ja, het gaat niet alleen om talent. Maar ook inderdaad is er geld om dat te bekostigen allemaal. Wauw, dat is nogal wat. Ja, is heel veel. Wel fijn dan dat uh, bijvoorbeeld de Telegraaf. Een, een soort crowdfundingactie heeft opgezet hè, voor je dochter. Ja, klopt. Ja, daar zijn we zelf ook blij mee. Talentboek volgt natuurlijk ook heel veel sporters. Want ja, ik weet uh, ook dat in Noord-Holland gewoon heel veel uh, talenten zitten, verschillende sporten. Maar ja, Imke die zal vanaf de tiende, elfde echt uh, één droom, en dat is zo goed mogelijk worden. En daar is ze ook dagelijks mee bezig, want ze traint ook negen keer in de week. Wow. Dus uh, ja, en ze wil gewoon heel graag daar naartoe. En ja, het is voor ons als gezin, want we hebben. Ja, ook nog andere kinderen, die zijn ook talenten. En ook nog een zoontje die heel goed gaat, die pas weer uit Rusland terugkwam. En twee keer bij de laatste acht van Europa is geworden. Maar alles moet zelf betaald worden. En hier kunnen we, ja, Imco helpen voor vijf euro, dat je een donatie kan doen. Dus dat is super. Uh, ja, als mensen dat zouden willen doen en haar het gunnen en uh, ook steunen. En ja, ze doet ook vaak wel tegenprestaties, zoals clinics verzorgen of t-shirts verloten. Of dat soort dingen. En het helpt haar uh, super natuurlijk om... Uh, door te komen als je naar het talentboek gaat... en dan op haar naam Imke van der Aar klikt. Heeft het al gewerkt? Ja, ze heeft in het verleden ze het al twee keer eerder gedaan. Wat ik al zei, van, uh, ze volgen haar al een tijdje. Maar dat deden we dan eenmalig naar een toernooi. Bijvoorbeeld een keer een BJK in Maleisië. Kost ook geld. En nu ja, is ze bezig, uh, ook zoals deze week... met trainingstages en toernooien. Omdat dit is haar laatste jaar in de jeugd. En ze wil gewoon... Heel graag een medaille op de ja, EEK Of zo hoog mogelijk op de WEK eindigen. Afgelopen jaar in Peru was ze vijftiener geworden. Met het team. Dus ja ze heeft ook heel goed gespeeld. En dan mag ze nog een jaar. Dus, uh, maar ja het is ook super dat ik hier ben uitgenodigd. Dat we daar nog aandacht aan kunnen geven. Dat het al mooi is als ze mensen voor vijf of tien euro. Bij Imke wellicht kunnen steunen en ondersteunen. Waar kunnen ze het geld kwijt? Nou, het is uh, dus de site van talentboek.nl. En dan kan je inderdaad naar talenten en dan kan je haar naam invullen... of de sport badminton in klikken. En dan kan je zeg maar doorgeschakeld worden. Oké okay, jongens, allemaal je poen naar Imke van der Aar... op talentboek.nl Charles Duijf is onze technicus vandaag. Charles, die, die openingsmuziek vonden wij allemaal niet zo fijn hier. Maar dat was voor Iemke. Wat heb je nu? Ja, ik heb nog een nummer voor Iemke staan. Maar we kunnen misschien ook iets kiezen wat uh, uh, onze gast zelf heeft uh, uitgekozen. Zo, zo, Francine heeft mijn smaak. Ja, nou ja, zij heeft in ieder geval is op zoek naar een, naar een engel. Uh, die ooit in de hemel zat, maar nou ergens hier op aarde rondloopt. Met een badminton record, heb ik begrepen. <lacht> a Die ook <laughs> He, niet, toch? We waren engeltjes op verzoek van de gast van vandaag in de Watertoren Sport, Francine van der Aar. Moeder van drie uh, topsportkinderen, zelf trainster. Er gebeurt van alles in die uh, badmintonsport en zeker hier in Zandvoort. Maar het is nog één nachtje slapen en dan begint het wielerseizoen echt met de omloop. Goedemorgen, André Jansen, grote promotor van de wielersport in Nederland. Wat een, uh, wat een heerlijk idee, hè? Ja, morgen is het weer koers en dan zitten we weer ademloos... ...desnoods drie, vier uur naar het beeldscherm te kijken. Nou, ik dat langer het, hoor, ik, ik kijk alles vroeger. af. Vroeger. <laughs> ja, en dat, dat kunnen voetballers zich niet voorstellen. He, we, we hebben het er wel eens over. Laatst was er uh, in de voetbalkantine zat ik te wachten op mijn zoon... ...dat hij zich aan het omkleden was na het trainen. En er was het werelduurrecord aanval van Jens Voigt. Ja. En al die mensen die zeiden, waar zit je nou naar nou te kijken? Ik zeg, Man, ik zit, ik zit hier helemaal in spanning. ademloos te kijken hoe die man zijn rondjes trok. En op zijn fiets en naar zijn punt van zijn zadel kroop. En nog een keer gas gaf. En een snellere rondetijd maakte. En morgen is het weer zover. Evie Stevens. Evelyn Stevens van de Bols-Dolman-ploeg uit Nederland... een Amerikaanse vrouw... die valt morgen het uh, werelduurrecord van Bernie McDonald nogmaals aan. En mijn goede vriendin Molly Schever van Houweling... die geeft morgen commentaar. En het is allemaal live op televisie. Leuk, hè? Een vrouw die het werelduurrecord... en ze probeert, haar doel is... om het werelduurrecord op 48 kilometer te zetten. Dat is dus bijna merxiaans. Ja, dat is goed. Ja, En verder is er de ronde van de Filipijnen aan de gang. Dat is voor de continentale ploegen. En de ronde van uh, uh, Algerije is aan de gang. En wij volgen dat allemaal op WAF. Ja, dat is zo. En je hebt ook gemeld dat Vuclair gisteren weer eens gewonnen heeft. Die heeft, uh, ja, eergisteren heeft hij gewonnen. En hij heeft uh, de, de ronde van uh, de Provence gewonnen uh -huh. en, uh, met zijn nieuwe ploeg. En dat, uh, ja, dat, het is natuurlijk, mensen hebben er een mening over. Hè? En dat is, 50% die vindt het een vervelende figuur. Maar de andere 50% zegt van, tjong, jong, hij doet het toch maar even. Is dat? En de man is 37 jaar en gaat steeds harder fietsen. Ik vind het mooi hoor. Ja, dat trainingskamp in Spanje met de uh, Giants, dat had veel erger kunnen aflopen. Hè? Er staat een groot stuk in het Algemeen Dagblad vandaag. Uh, okay. Sinkeldam heeft natuurlijk toch een knal gehad, hè? Ja, het is hinderlijk uh, jammer. Maar uh, ik, ik volg de berichten die dan gaan, ook... en die Sinkeldam, ja, dat is natuurlijk... Ja, uh, jammer voor zo'n jongen, maar uh, er is niks aan te doen... en wees blij dat het niet erger is. En die valpartijen, de mensen houden... Uh, vooral vanuit Australië komt de roep altijd van... automobilisten, hou alsjeblieft rekening met de fietsers. Ja. Steeds meer mensen kiezen ervoor om op de fiets te gaan... En uh, laten we daar blij om zijn. Hè? Dat is aan alle kanten gewoon goed. Vooral ook voor de fietsers. En uh, laten we er rekening mee houden aan alle kanten. En uh, passeer ze niet te, te strak. In hetzelfde ja, Algemeen Dagblad staat een prachtige column weer van Thijs Zonneveld. Wielrenner oh. drijft op hoop meer dan elke andere sport. Vind jij dat ook? Nee. Nou, überhaupt alles wat Thijs Zonneveld zegt, ben ik het uh, a priori mee oneens... De, de man noemt zichzelf wielrennenjournalist, maar uh, nou ja. Ik uh, lees dat niet en bij mij is het uh, taboe. Er zijn heel veel columnisten die verstand hebben van wielrennen en uh, die volg ik uh, heel graag. Uh, maar ja, Thijs. Hij mag zeggen: oké, okay, de sport van de hoop, ja. Je mag hopen dat je niet in een glasplintertje rijdt de laatste kilometer. Oh. Maar ja, eh, tegenwoordig is er ook spul voor die je in de banden spuit. En als er een heel klein gaatje komt, dan wordt het vanzelf geplakt van binnenuit. Zijn en... column eindigt als volgt. En het summum van hoop is de omloop het volk. Het begin van een nieuw seizoen waarin iedere renner in het peloton ervan droomt... dat dit jaar het gaat gebeuren. Alles kan, non de ju, als je maar hard genoeg hoopt. Ja, nou... Uh, je moet vooral eerst hard trainen en uh, erg gefocust zijn op de wedstrijden. Ik heb goede hoop. Zaterdag rijdt hij niet, maar zondag rijdt hij wel. Dylan Groenewegen, ja, dat is goed, hè? een blok van een mens. Ja. En, en Moreno Hofland wordt eigenlijk een beetje voorbereid voor de klassiekers eerder dan als sprinter. En uh, laten we hopen dat die uh, mannen wat kunnen doen. Want nou, het zou goed zijn. Uh, kijk, het is altijd goed voor het Nederlandse wielrennen. Maar onderschat Michel Cornelis even niet. Die is natuurlijk nu voor het eerst weer ploegleider van een echt Nederlandse ploeg. En die uh, gaat met zijn roompot mannen. Uh, heeft hij uh, uh, een wildcard gekregen. Zelfs ook voor de... Uh, Ardense weekend heeft hij uh, wildcards gekregen. Die gaat een paar dingen uithalen hoor. Ja. Op het juiste moment de juiste rennen laten demareren. Precies <güls> inschatten hoe de wedstrijd loopt. Dat is de kunst van Michel Cornelissen. Die ik hoog heb zitten en hem zelfs vergelijk met post. Ja, ja, zeker. De winterdip gaat natuurlijk invloed hebben morgen. Vijf graden, het is koud. Uh, net ja. boven het vriespunt. Ja. Uh, in 1945, weet jij nog wie er won toen? Nee, die weet ik niet. Dat was de Belg Jean Bogaert. Maar ja. de anekdote eromheen ken je wel, hè? Want zijn bidons zat toen vol met cognac. Wat moet je tegen kou doen op de fiets? Nou, inderdaad, een uh, beetje zwarte koffie met een bruine suiker erin... en een scheut cognac is uh, natuurlijk fantastisch... En uh, dat deden wij ook zelfs als het uh, heel koud was met trainen, dan namen we een kleine bidon ook mee. En dan een heel klein slokje koffie met bruine suiker en uh, cognac is tegen de kou uh, fantastisch. Mijn broer Harry die won een keer uh, met geloof ik, dat het min 2 was door Staf van Zwolle. Ja. En die had dat, uh, had dat ook bij zich. <laughs> Ja. En uh, vaak is <coughs> ik moet zeggen dat wij als uh, Harry en ik, wij waren in de kou meestal goede renners. Ja, dat ging, ging steeds harder fietsen. Eén ding is zeker, uh, André. Ja. Het ja. wielerseizoen begint morgen. Ja. Ik denk dat het een van de betere wordt voor het Nederlandse wielrennen. Voor het Nederlandse wielrennen, ik moet zeggen het wereldwijde wielrennen. Uh, met, met de aanvallen op het werelduurrecord... en alle prestaties rondom... steeds meer vrouwen kopen een racefiets. En in Zweden hebben ze er zelfs ook, wat op bedacht... dat je niet zo'n lelijke helm over je haar heen moet. Dat is de hufding... Dat is een kraag, die kan ook in de kleur van een elegante sjaal gedragen worden op de fiets. Zodat de dames niet met een helm, die ze daar in Zweden verplichten een ja. helm op iedere fiets moeten. En, uh, maar een kraag kunnen dragen die zich opblaast, net als een airbag. Mocht je een ongelukje krijgen, mocht je van de fiets vallen. En dat is, ik denk dat dat een ontwikkeling is die toekomst heeft. We gaan het zien. Nou, gaan, ja. <laughs> Dankjewel, André. Uh, Oké. Okay, Tot volgende, volgende week. Ja ja okay. okay. Schalkwijk, Spargo, met You and Me. Muziek gekozen door de gast van vandaag, Francine van der Aar. Francine, You and Me, dat is in jouw gezin moeilijk. Ja, klopt. Nou, het geldt wel dat mijn man uh, Martin van der Aar ook uh, heel veel doet... en uh, ook zich het rotje werkt en ervoor open staat. Want eigenlijk moet het ook wel, want ja, bij ons staat heel veel... Uh, ook voor die kinderen, trainen, naar school, trainen... En nu worden ze al wat ouders. Nu hebben ze wel NS-kaarten en vouwfietsen. En dan ja, begint de dag bij ons om kwart over vijf s'morgens. ja, dat ze wel jongen waren, ja, dan zaten we gewoon elke dag in de sport al. En uh, ja, heel veel moet er natuurlijk gebeuren. Ook met boodschappen, maar ook wassen. Bijna elke dag hebben we twee, drie wassen. Dus ja, dat blijft allemaal doorgaan. Maar wij zijn allebei wel aanpakkers. En uh, zolang de kinderen gelukkig zijn, zijn wij het ook. We hadden het net met André Jans over sponsoring. Sponsoring is natuurlijk een belangrijk aspect hè, in ja. de sport. Zonder sponsoring, zonder crowdfunding kun je die talenten niet ontwikkelen. Word je geholpen? Uh, ja, dat is wel heel lastig uh, in Nederland. Imke heb gelukkig wel, uh, toen ze eigenlijk al uh, vrij snel uh, ja, voor Nederlands begrippen heel goed ging. Want op de dertiende bijvoorbeeld was ze al drievoudig Nederlands kampioen in alle drie de onderdelen. De single, dubbel en mix. En toen hebben ze wel tot nu toe al een hele fijne materiaalsponsor. Dat is Jonex Benelux. En uh, ja, Yonex is gewoon ook een heel mooi merk. Ook in de tennis, maar in de golf. En ook ja, hoogstaand in de badminton. Dus daar zijn we super blij mee. Maar ja, dat is natuurlijk alleen materiaal. Want voor de rest, uh, ja, wat we al eerder aangaven... moeten we echt alles zelf betalen. En Imke is ook uh, een internationale uh, talent bij het NOC NSF. Dus niet zomaar een belofte, want het is onderaan de ladder. Maar echt wel het hoogste van de jeugd. Maar ja, er komt nog steeds helemaal niks los. En ook niet van uh, badminton Nederland alleen voor... Uh, EEK's en WEK's, zoals is bijvoorbeeld uh, al in landen als Maleisië geweest en Peru. Daar krijgen we wel een gedeelte van het NOC en NSF, maar de rest moet je ook allemaal zelf betalen. Ja, ja heel zwaar, maar ja, we doen het graag en daarvoor zijn we ook super blij dat ik hier mag zitten en ook uh, met talentboek. Als je nou in Zandvoort, hè, de, er is een sportraad bijvoorbeeld, die ja. moet toch in staat zijn om bij sponsoren geld los te krijgen voor dit soort supertalenten. Ja, nou, Het is wel zo de sportraad. Ik heb er zelf ook een tijdje in gezeten. Dus ik weet hoeveel ze doen. Het is allemaal vrijwilligerswerk trouwens wat ze doen. Ze doen wel één keer per jaar in november. Is dat doen ze echt een hele leuke avond in het raadhuis. Daar worden alle kampioenen van Zandvoort uitgenodigd. Dus van de hockey en de voetbal en het tennis, wat er ook is. En ook alle talenten die bij NOC en NSF uh, zeg maar ingeschreven staan. Want ik mag wel zeggen dat Zandvoort echt super trots op zijn sporttalenten mag zijn... We hebben echt uh, een aantal supergoeie talenten buiten het badminton. Want ook met uh, ijshockey, met Brit en met voetbal. Met Kelly en uh, met karate en judo en uh, petanque. Dus uh, tennissen ook. Dus ja, dat is super. Maar ja, dan uh, wordt wel een avond georganiseerd. En uh, vleden keer ook een uh, diner uh, bij een restaurant. Maar financieel staat er niks tegenover. Dus dat is niet zo het geval. Ik weet zeker dat Patrick Berg luistert nu. De ja. man achter die geweldige recordrace met de haring. Ja. Praat eens met hem. Probeer het eens. Zeg het eens. Leg het eens uit. Ja. Patrick, als je luistert, hebben we het nodig, joh. Ja, ja, ik ken Patrick ook inderdaad. Maar misschien is het ook nog een beetje... Wij moeten ook leren, inderdaad, um, dat we meer open gaan staan. Want wat ik al zei, het is eigenlijk pas mijn eerste radio-interview... een keertje, al kort eerder dat ik op school een les aan het geven was... Want heel veel hebben we altijd zelf gedaan met keihard werken. En we werken ook al bij dubbel en uh, om alles te kunnen betalen. Maar ja, nu komen we echt op een punt. Want Imke heeft een traject nu ook met trainingskampen. Maar ook straks naar Rome, nee, naar Milaan gaat ze. En uh, weer naar Frankrijk een paar keer, Denemarken, Bulgarije staat op de planning. En andere dingen, dat het gewoon op een gegeven moment voor ons ophoudt. Dus we moeten nu ook wel kijken. En ja, het is ook leuk om te zien dat uh, Imke het echt heel goed doet. Het is niet zomaar iets van... Uh, dat ze de eerste ronde... want als we naar het afgelopen jaar kijken... bijvoorbeeld uh, in Duitsland stond ze in de finales... in Denemarken in de finales... dus voor Europa is ze ook echt aan die top... maar ze wil nu verder uh, zeg maar met de wereldtop mee. En daar zijn echt trainingskampen en toernooien voor nodig. Zandvoort, help. Het kan. Muziek. Nou, that's what friends are for, toch? Henny? Uh, absoluut, hè? Ik bedoel, als Zandvoort achter dit soort topsporters gaat staan... is iedereen trots...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 Sport. Gepresenteerd door Henny Ruikert. En die praat met René Wit. René Wit is van Champion, dat is de organisatie achter het grote sportevenement in Zandvoort op 19 en 20 maart. Goedemorgen René. Goedemorgen. J jullie organiseren weer iets gigantisch, hè? Ja, dat is al uh, op 19 en 20 maart. Voor uh, een van de evenementen is dat alweer voor de negende keer. En dat is uh, de Zandvoortse Quirun, uh, inderdaad. Dus... Uh, ja, we zien er alweer naar uit. Francine van der Aar, de moeder van uh, Imke van der Aar onder andere. De badmintonster met uh, talenten voor zelfs Olympische Spelen, zit hier. Die zit al hier helemaal het ja te schudden, want die vindt het ook prachtig. Niet, Francine? Ja, absoluut. Het is M altijd dat er een toernooi is rond die periode, want anders hadden in het verleden mijn kinderen ook echt meegedaan. Nou, kijk Rijkt aan. Leuk. Wat ja, doen jullie allemaal die 19e en 20e? Nou, we zijn uh, ooit in uh, 2008 begonnen met uh, hardlopen, hè? dus de runners World Zandvoort circuitrun. Dat was toen het eerste evenement waar jong en oud uh, verschillende afstanden kunnen hardlopen op het circuit van Zandvoort. En ook uh, gecombineerd in het dorp met het strand en, uh, en het centrum. En uh, in de afgelopen jaren hebben we daar meerdere, meerdere evenementen aan uh, toegevoegd. Zo, uh, zo wandelen we ook uh, en dat heet de 30 van Zandvoort. Dus dat is een wandelevenement op zaterdag 19 maart. Met twee wandelafstanden van 18 en 30 kilometer. En inmiddels hebben we ook twee fietsevenementen. Dus ook in het weekend van 19 en 20 maart zitten we op de fiets. Uh, op 19 maart uh, kunnen we op uh, de mountainbike zitten. En dat is een parcours van Zandvoort naar Katwijk en weer terug over het strand. En op zondag 20 maart uh, kan iedereen meedoen met een uh, ja, zogenaamde rechteropfiets of een uh, racefiets. En dat is bij de omloop van Zandvoort. En dat zijn routes van 40, 80 en 120 kilometer. Uh, die gaan allemaal richting uh, ja, de buurt van Haarlem en Leiden. Gigantisch leuk, René. Maar, ja, ja. er is één maar. Je moet inschrijven voor die evenementen. En dat ja, moet al snel. Ja. Ja, ja, ja, wij werken wel altijd uh, met een voorinschrijving. Dus we willen graag vooraf weten wie gaat meedoen. En die inschrijving van deze evenementen die sluit op uh, 7 maart. Dus uh, ja, ik weet dat er uh, vorig jaar in totaal volgens mij uh, 400 mensen uit Zandvoort ook mee hebben gedaan aan een van de evenementen. Dus we hopen natuurlijk dat het sowieso uh, uh, uh, dit jaar weer uh, iets meer zullen zijn. Dus je kan inschrijven tot en met 7 maart. Maar stel nou dat je er 8 maart achter komt dat het is. Kan je dan nog iets doen? Nou, dat is dus inderdaad wel lastig. Uh, we, we mikken echt op uh, 7 maart. En uh, kijk, als je nou bij de allerkwijnste hoort, dan uh, en met 12 jaar. En dan kunnen kinderen altijd nog meedoen. En die kunnen ze inschrijven op de dag zelf. Met hardlopen is dat. Mooi. En uh, anderen die moeten even op de website kijken en uh, eigenlijk toch wel uh, even... ...van het idee dat ze wilden meedoen, ook nu even een, een daad maken en gewoon inschrijven. Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Krijgen jullie dan bijvoorbeeld hulp van politie? of Hoe, hoe doen jullie dat? Nou, eigenlijk is het heel mooi dat er een, sowieso in Zandvoort, maar ook bij andere evenementen die we doen... ...maar zeker in Zandvoort ook, dat we een hele mooie samenwerking hebben met de gemeente Zandvoort, de politie brandweer, uh, maar ook uh, lokale ondernemers, uh, Centerparks, uh, nou ik, uh, ik moet zeggen dat, uh, dat van dienst de reddingsbrigade vergeet ik dan, een Rode Kruis had ik vergeten, maar uh, dat de samenwerking uh, zeker met alle partijen in Zandvoort gewoon goed is, dus uh, uh, ja, wij krijgen er hulp van. Jullie vinden het leuk om hier te zijn? Ja, heel leuk, ja. Wij Zandvoorters vinden het leuk dat jullie het doen? Nou, ja, Dat is een win-win volgens mij. Ja, zo is het zeker. René dank je wel. 19 en 20 maart grote evenementen in Zandvoort. Wandelen, fietsen, lopen en inschrijven voor 7 maart. En dat moet gebeuren waar? Nou, dat zijn dan weer... Uh, ik zou dan even kijken op onze algemene website van de organisatie. Dat is www.lechampion.nl En dan, uh, daar staan alle vier evenementen op. Dus anders zou, ik, zou je vier websites moeten onthouden. Mm -hmm. Maar even naar www.champion.nl uh, gaan... en daar doorklikken naar een van de vier evenementen in Zandvoort. En daar kan je je inschrijven. Dankjewel René Wit. Heel veel succes. Jij bent event manager, Maak er een mooi event van. Okay, dankjewel. En volgende, en, uh, tot ziens. volgende muziek is voor jou. Nou, vier, okay. uh, vier evenementen, dat, uh, dat is geen fantasy, maar dat is dit wel. Te beleven in de sport, zeker ook uh, in de badmintonsport, waar een uh, zeer jonge dame zeer talentvol uh, met haar sport bezig is. En uh, ja, uh, dat is allemaal geen uh, fantasie. Dat zei ik net ook al uh, over vier elementen. En uh, Joop van Nes, daar is ook beslist geen fantasie, want die helemaal aan de telefoon, Joop, toch? Dat is jouw. Heb jij het van hen niet overgenomen vandaag? Nee, ik, ik, ik praat het even. Ik warm het even voor voor hem. Oh. <laughs> Ja, natuurlijk. Uh, jij, ben, jij bent groot nieuws Joop, Goedemorgen. Goedemorgen jij bent groot nieuws en daar reageer je dan op, hè? Ik moet wel doorratelen, die Rukert is een echte slavendrijver. 30 minuten spreekstof in 10 minuten persen, is anders ja. mogelijk. Nou, ik ben geen slavendrijver Joop. Zo, zo ben jij gewoon, ik heb er lang in de gaten. Luister, jij gaat volgende week donderdag op reis. Volgende week donderdag. Ja, dan ga jij naar iets heel leuks kijken... en dan word je keurig opgehaald door de gast van vandaag... namelijk Francine oh. van der Aar. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja... Ja, ja dan ga ik naar, naar uh, Duinwijk. Ja. Dat is een heel groot uh, bed in het toernooi. Nou, daar zal je het ongetwijfeld met Francine over gehad hebben. Dag, Francine. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen, Jo. Hoi. Ja, uh, geweldig. Uh, ik, ben, ik, ik heb één keer uh, Imke mogen zien daar... Dat was, vond ik heel indrukwekkend. Dat was ze nog uh, twee jaar geleden, denk ik, toch? Ja, drie, uh, ik denk wil zien. Drie ik. Drie alweer, ja. dus. niet te geloven. Dat was ze dus nog echt heel jong. En uh, ja, nu wil ik dan graag alle twee zien, want dat is ook een sensatie eigenlijk op dit moment waar we eerlijk zijn. Ja. Ik bedoel, een jongen van 15 jaar die dan uh, gewoon bij de beste acht van Europa hoort uh, in de, in de mixdubbel en in het uh, dubbel. Nou, dat, uh, dat gebeurt niet zomaar. En de derde is ook een talent, maar die zit met een gebroken enkel. Ja, ja, helaas, helaas, helaas, helaas, ja, ja, ja. En eh, ja, ik heb mij laten vertellen, en ik, ik weet niet, ik dacht dat Francine dat had gezegd, dat echt Brechtje misschien nog wel meer talent heeft dan, dan de andere twee. Ja. Ik weet het niet, ik heb daar geen kijk op, maar Francine weet dat beter dan ik, ongetwijfeld. Ja, maar dat is uh, ruimte voor een pagina in het Zandvoortse krantje, hè? Ik volg uh, de kinderen regelmatig, dat ja. weet je. Ja, maar ze hebben geen geld, joh, er moet een beetje sponsoring achter, dus dat kan jij lekker losmaken. Ik we doen ons best daarvoor, dat weet je. Ja. Nou, ik, denk, ik denk dat je dat beter via, via Facebook kan doen. En dat wordt ook flink gedaan. En dat, ik denk dat het ook werk van zien of heb ik het verkeerd? Nou, we zijn nu weer uh, een nieuw doel voor Imke gestart. Omdat ze gewoon heel graag uh, op het laatste jaar de jeugd echt prijzen wil halen. En ook doorstroming naar de, de senioren. Ja, nou, ja, ja. En Je weet uh, natuurlijk ook als geen ander dat ja, daar moet toch trainingstages en toernooien voor ja. punten te halen. Want ja, nu bijvoorbeeld ja. ook in Haarlem... ze staan eigenlijk zes op de ranking... maar er worden maar vier geplaatst. En de tweede ja. ronde moeten ze gelijk tegen de, tegen de toppers... eerste geplaatst. En dan hadden ze in het onderschema... dan had je een heel ander verhaal. Dus heel veel valt en staat met plaatsingen... En die kan je alleen maar behalen door punten op grote internationale ja. toernooien. Dus... Ja, ja, ja, maar dat is niet alleen met badminton natuurlijk. Nee, tuurlijk. Dat is met, dus met, met alle sporten. sporten. Ja. Dat, dat gebeurt, ja, ja. Het is niet anders. Ik denk dat het systeem ook wel goed is hoor, maar het, het gaat inderdaad, het kost geld, het kost tijd, het kost heel veel inzet en het kost uh, heel veel uh, moeite om uh, daar te komen. En als je dat uh, kan uh, volbrengen, dan uh, denk ik dat je ontzettend uh, goed bezig bent. En uh, ik denk dat jouw kinderen dat uh, wel zijn. Hey Joop, iets anders. Maar het ja. wordt voor jou een heel belangrijke maand, hè, want jouw favoriete club wordt kampioen op de 26e. Ja, waarschijnlijk al eerder, want um, ik heb uh, even de, de stand uh, erbij gehaald. Um, even kijken waar ik dat heb staan, want uh, um, Lions, dat, dat moet uh, volgens de, de, de stand nog acht wedstrijden spelen, maar volgens het wedstrijdschema nog maar zes. Dus het kan al eerder gebeuren dat Lions kampioen gaat worden. Nou, en dan praten we over basketbal. Jouw favoriete ja, sport. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is helemaal dat is mijn sport. Ik, uh, ik, ik ben ooit bezig voetbal. Ik weet niet of je dat wel eens verteld hebt. Ik werd uh, door mijn ouders, werd, uh, werd ik lid uh, gemaakt bij uh, TZB toen de tijd, de Zandvoort Boys, in, uh, in, op de Kennermeweg. En uh, ik heb dat zes uh, weken gedaan. En toen kwam die trainer naar mijn ouders en die zeiden van, u kunt uw zoon beter iets anders laten doen, maar hij zal het nooit leren. Nou, het was natuurlijk niet echt heel verstandig van, van de man om dat te doen. Ja. Ik ben er inderdaad afgegaan. Ik ben toen gaan basketballen Nee, eerst geen judo, hoor. En toen ben ik gaan basketballen toen ik in de eerste klas van het Trini Twijfenseeum kwam. En dat is alweer heel lang geleden. Ja. Uh, de Lions bestond toen net. Uh, ik denk dat ze twee weken bestonden. En toen ben ik lid geworden. Ik ben nog steeds lid en ik ben nooit weg geweest. En je weet vast uit je hoofd met hoeveel ze gewonnen hebben van de challengers. Uh, 99, 44. Nee, nee, nee. Fout. 99, 49. <gif> en wie was de topscorer? Oh, dat was Rond van der Meij uiteraard. 34, 34 punten. punten. Ongelooflijk, hè? 18, 18 punten uit drie punten alleen al. Ja, dat is geweldig. Ah, dat, dat was uh, waanzinnig gewoon, hè? ongelooflijk. En uh, ja, uh, uh, weet je wat het is? Van de mij, dat is uh, een, een super talent altijd geweest. Hij is uh, weggehaald bij Lions, is er bij Flamingos, te, bij uh, Akenes gekomen. Daar heeft hij eredivisie uh, junior gespeeld. Uh, maar ja, hij had toen nog een beetje een andere mentaliteit. Uh, Accepteerde geen, geen uh, fouten van uh, arbiters. daar ging hij altijd dwars tegenin. Ja, en uiteindelijk is hij nu wat, wat ouder geworden en rustiger geworden. En uh, je ziet toch wel eens aan zijn kop dat hij er niet meer eens is. <laughs> maar uh, het, is, het is een top echt waar, laten we eerlijk zijn. Brengt me bij de volgende vraag, Joop. Stel nou, ze worden, ze worden kampioen, dat is duidelijk. Dan gaan ze promoveren. Kunnen ze een hogere klasse aan? Want ze zijn allemaal al een beetje op leeftijd. Uh, uh, ik ben ervan overtuigd dat het team wat er nu staat, um, misschien met één of twee uh, luiden bij, um, Rayon kan gaan spelen. Dat is nog vier klassen hoger. En dat denk ik zelfs dat ze wel Rayon 3 kunnen spelen in plaats van Rayon 4. Dat is dus 5 klassen hoger. Het, het, het, niveau van, van die 6 klasse, dat, dat is niet zo hoog, hè, niet? Dat, nee, dat is Helaas. Uh, Lions is er naartoe, moest er naartoe, want, de, het eerste team, dat trok zich terug. Dat speelde toen, tweede klasse, uh, Rayon vrij hoog. En um, ja, die jongens die gingen weg. Die, hadden, die gingen studeren. Het team viel uit elkaar. En er hadden eigenlijk alleen het tweede team over. En uh, dat was eigenlijk een, een, een team wat, uh, waar, waar, waar Jaap moet in speelde. En dat waren senioren. het uh. was een senioren team. Die speelde seniorencompetitie en dat moest eerste worden. Ja, en dan ga je niet in, uh, in uh, een rayon spelen. Ook niet in de district 1 of 2. Uh. Uh, je, uh, je gaat op uh, een laagste niveau spelen. En dat was uh, district 4. Later zijn daar weer jongens weer teruggekomen. Onder andere rond van de en uh, Robert de Pierig ook... Ja. Ja en dan, uh, dan, dan ja. gaat het team dat gaat groeien Jaapie van der Meij kleine Jaapie van der Meij is vreselijk snel dat wil je echt niet weten uh, en, en, en Jaap uh, Jongbrood ook niet een van de grootste, die is ook ontzettend snel en dan en, en Niels Krabbedam erbij uh, ja, het, het, het, het klopt gewoon het plaatje klopt helemaal en ik denk dat, uh, dat uh, de, de gemiddelde leeftijd zal niet uh, zo laag liggen maar ik denk dat ze makkelijk uh, in, in, uh, in het uh, rayon uh, derde klasse kunnen spelen, nee. of dat ook kan gebeuren dat weet ik niet, ik nee, kan het me. inschrijven en het ligt eraan of er een paasvrij is, ja of nee. De echtgenoot van onze gast, Francine van der Aar, speelde ook, hè? Martin? Ja, je de, de, hebt nog wel eens een, een poze getraind. Dat, uh, en Ellen Clark ook... heb je ook getraind, hè? Ellen Clark, ja. Die gaan we zo draaien. Dat is leuk, hè? Ja, uh, Heel even de andere sport, Joop. De handbal of de, nee, de hockeydames, daar is die indoor competitie afgelopen. Dat hebben ze goed gedaan. Ja. Ja, ja, redelijk goed. Uh, als je, als je uh, van redelijk mag spreken... ...is weer de tweede. Het is, een, uh, het is een heel ander spelletje dan het veldhockey. Uh, en Sandvoort... Dat, uh, dat, uh, ...dat is een nieuw team dit jaar. Dat weet je. Uh, de jonge meiden van de, de U23 zijn erbij gekomen. Dat is een heel nieuw team geworden. Bijna kunnen goed hokken en dat moest groeien. En dat is uh, met name nu in die, in die in die zaalcompetitie is het naar elkaar toegegroeid. En ik, ik heb hele goede hoop uh, op de tweede helft van de veldcompetitie die uh, 13 maart begint met een thuiswedstrijd tegen de kraaien. Ga er naar kijken, want het is echt leuk om te zien. Maar Zandvoort, um, uh, dat, uh, dat is afgezakt van, van een, eigenlijk een onbedreigde eerste plaats die ze hadden uh, ergens in oktober naar uh, vierde plaats nu. Maar de verschillen zijn klein, dus als Zandvoort uh, het kan opbrengen Om de wedstrijden die ze nog moeten spelen. in die tweede helft van de competitie te winnen. dan heeft hij best kans dat Zandvoort het volgend jaar kan promoveren. En dat hebben ze echt nodig. Want uh, ik, ik heb eerst gezien, er werden tegenstander overklas. Dat was ongelooflijk. Leuk. De C1 is kampioen geworden, dus jeugd is er genoeg. Ja, de, de jeugd is. en het is zelfs een hele grote jeugdvereniging. Ik meen dat ze bijna 300 jeugdleden hebben. Ja, of zakelijk meisjes, weet je, hockey... dat is op de een of andere manier toch een, een, een damesport. Dat komt natuurlijk ook door het uh, dames, uh, Nederlands damesteam, dames elftal dat, uh, dat al jaren uh, aan de top van de wereld staat. Wordt veel uitgezonden, ja, en dan gaan die meiden zich toch aan, uh, aan optrekken... en die willen dan hockeyen. Het gevolg is dat, uh, dat Zandvoort uh, um, ja, echt bijna 300 jeugdleden heeft. Ja, vorige week had jij een heel slechte bui... want toen verspeelde Zandvoort bij VVC de kans... Maar hey, afgelopen zaterdag was je blij. periodekampioen. Ja, het was echt, dat was echt ongelooflijk. Want wat er gebeurde bij VVC... dat gebeurde in de, in de, in de blessuretijd van de tweede helft. Uh, toen verloor ze... Er kwam Zandvoort gelijk. En dat, uh, ze hadden moeten winnen toen. Maar goed, uh, afgelopen zaterdag won Zandvoort in de blessuretijd. En uh, het, het was een wedstrijd die niet de Zandvoort was. Ehm... Uh, uh, de bal werd niet goed in de ploeg gehouden. Het, het, het, het lukte gewoon niet. In de eerste helft is er geen enkele kans gecreëerd. Dat is gelukkig in de tweede helft wel gebeurd. Maar uh, uh, ja, we uh, stonden En omdat um, uh, buitenveld het al uh, de eerste periode had. Um, ook al zou uh, buiten gelijk komen, die spelen morgen uh, mm -hmm. in uh, tegen VNV, Vlug en Vaardig. Ze staat op de ene laatste plaats dus en ze zullen hoogstwaarschijnlijk wel winnen. Dan komen ze misschien wel over Sanford heen, maar omdat ze al die eerste uh, periode hebben, krijgt Sanford automatisch die tweede, want je kan geen twee periodes op je naam krijgen. En uh, Dus uh, Sanford gaat in ieder geval na competitie voor promotie spelen, als ze niet uh, kampioen worden. Uh, derde, uh, minuut, derde minuut blessure tijd. milan Berg belenkamp ja, de, de, opa. De ja. opa van het team. Dat is... <laughs> Noemen ze hem. Ja, ja geweldig. Ja, um, uh, het was, het was alles of niets. Uh, um, er was natuurlijk al bestuur tijd. Die klok, die, die, die, sta, die stadionklok stond op 90. Dat betekent dat het niet echt lang meer kan duren. Er was een corner en iedereen ging mij naar voren. En ja, op de een of andere manier kon uh, Berg Belekamp zijn hoofd tegenaan krijgen. En die bal die ging lekker achter die keeper. En ja, dan was dan is er een ontlading, weet je wel. Mooi. toch wel afgetrapt, maar uh, de tijd was niet lang genoeg voor, eh, voor eh, de, de, de tegenstander om dan nog eh, terug te komen. Eh, Sandvoort won de halve en dus de periodekampioenschap. Ja, dat is weer een fantastisch verhaal Joop, dankjewel. Ja, ik heb nog één, ik heb nog twee dingen. Als nog meer? Kan. Ja, want morgen is er op uh, Square Park Sandvoort de, uh, de short rally. Dus is het begin van het Nederlandse uh, rallykampioenschap. Aha. Uh -huh. Daar zijn een x-aantal proeven die zijn buiten de baan gemaakt, maar ook op de baan. De entree is gratis. Het begint om, uh, even kijken, om half twaalf is de start. En de finish is rond een uur of vier. Uh, tenminste, dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Gratis, uh, gratis toegang. Ontzettend leuk om te zien. En je weet niet wat je ziet, want wat, wat die uh, rallycoureurs kunnen als stuurman, dat is ongelooflijk. En dan nog iets heel leuks, vind ik de mensen. Zondagochtend om negen uur let op, om 9 uur, is er uh, een, de tweede viswedstrijd van de zeevisvereniging Zandvoort op het Zandvoortse strand. Die wordt gehouden tussen de rotonde en de, de watertoren, zeg maar. En uh, dat is ontzettend leuk om te zien. Uh, ze hebben afgaand water, uh, de, de aankomend water, dus de vissen komen mee. En heb je kans dat er nogal wat gevangen wordt? Het is stevens oostenwind wind ja, en dan, uh, dan krijg je vaak vissen die... Um, met de, ...met de stroom, onderstroom stroom meekomen. Dus er zal heus wel gevangen worden. Leuk om te zien, 9 uur begint het, 1 uur is afgelopen. Kan het zien, ga je vissen zondag? Nee. <laughs> ja, oudste wind is ook kwallen, Joop, toch? Ja, maar je gaat toch niet <laughs> zwemmen als je gaat vissen? <laughs> Joop, dankjewel, kom, fijn weekend. Kom Prinsberd... Ja, Joop, kom Prins fijn weekend. Berdert, kom Prins nog kijken... Uh, die, uh, die zal uh, misschien wel aanwezig zijn, dat weet ik niet. Ja. Geen idee. Nou, dan moet je hem even van zijn mouw trekken voor sponsoring, hè, toch? Voor uh. <laughs> de, <for> de, <laughs> <laughs> <for> de badminton. <laughs> toch? <laughs> ik, ik, denk dat, ik denk dat ik beter die men naar de te pakken kan rijden. <laughs> Oké. Okay. Goed, heer, uh, en, en mevrouw, uiteraard prettig weekend en uh, nog een fijne uitzending verder. Eens gelijk, jongen. Dankjewel. Hoi. Doei. Hoi. Oh, papa, sit down.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 Support, gepresenteerd door Henny Rukert. Ja, Henny, kijk op mijn klokje. En ik zie dat, uh, dat we alweer kabbelen naar reclame, Niels' reclame. Ja, maar ik mag nog wel even een berichtje kwijt, toch? Ja, daarom, uh, daarom uh, roep ik je al. De Volendamse tennister Cindy Burger. Nu ook in Sao Paulo in de kwartfinale. Dat is toch een mooi resultaat natuurlijk. Haal nog even de krant erbij. Kijk even wat uh, erin staat. Onder andere over John van der Brom... Want die doet het ontzettend goed natuurlijk bij AZ. En zondag is Ajax-AZ om kwart voor vijf. De lach is bij Van der Brom nooit ver weg. En men verwacht dat hij eigenlijk wel de toekomstige trainer van Ajax zal worden. AD is de nieuwe hoofdsponsor van het Festival voor Sportfilms. Dat is natuurlijk ook heel aardig. Vandaag wordt de nieuwe voorzitter gekozen van de FIFA. En dat gaat erom dat deze man die nou de meeste kansen maakt... ook eigenlijk beticht wordt van niet nette dingen. Dus het blijft een beetje knoeien daar bij die zaak. Het is Zoet, die uh, steeds meer ballen tegenhoudt... en tegen Atletico de grote uitblinker was. PSV blijft hopen dat hij nog steeds beter wordt. En Brood blijft als assistent van Cocu. En dat is natuurlijk ook leuk. Dan Antonia, die is even niet welkom bij FC Groningen. Hij heeft het verbruikt. Hij is voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet. Faber richt zich alleen op het voetbal. Het gedonder bij nek moet maar niet meer over gesproken worden. En uh, Ruud Gullet zegt over Feyenoord... de negatieve druk verlamt uh, alles bij de club. En dan het schaatsen natuurlijk. Ter mors wordt zij de nieuwe sprint en vermorselt zij alle schaatswetten. Dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn. Dat allemaal in dit weekend. Met natuurlijk windsurfer. Onze bekende windsurfer stijgt naar de zesde plaats... tijdens het wereldkampioenschap windsurfer. Ken je hem uh, trouwens? Nee, dat niet. Ik kan niet even op zijn naam komen. Niemand, hè? Oh, wat erg is dat? Nou ja, maakt niet uit. Uh, hij, hij is in ieder geval hartstikke goed bezig, daar in Sao Paulo, op dat vieze water. We gaan naar het nieuws van 11 uur van Rijsselbergen. Ja, wat stom, hè? Dat, ja, soms kun je dat er niet uitkrijgen. Maar we hebben het, we hebben het. We gaan naar de klok van 11 uur, de eerste uur van de Watertoren sport zit erop. Tot na het nieuws.